4 uur Patrick Holskamp met het nos journaal Het CNV is blij dat er nu een breed gedragen kabinet is dat beslissingen kan nemen. Voorzitter Smit van de vakbond zei dat in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens hem denkt het CNV genuanceerder over de bezuiniging van 6 miljard dan de FNV. Voor de werkgevers betekent het akkoord een verbetering ten opzichte van Prinsjesdag. Maar VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zijn toch kritisch. De overheid heft nog altijd te veel belasting bij ondernemers en burgers, staat in de verklaring. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een groot aantal lastenverlichtingen, onder meer in de inkomstenbelasting, zodat werken meer loont. De maatregelen worden betaald door onder meer extra motorrijtuigenbelasting en een verhoging van de belasting op leidingwater. De Pakistanse scholieren Malala Yousafzai heeft een ontmoeting gehad met president Obama en zijn vrouw. Dat was gisteren de internationale dag van het meisje, waarop de rechten van Meisjes Centraal staan. President Obama prees Malala voor haar strijd om meisjes in Pakistan onderwijs te geven. Malala heeft president Obama bedankt voor de Amerikaanse inzet voor onderwijs in Pakistan en Afghanistan en de hulp aan Syrische vluchtelingen. Malala Yousafzai kreeg afgelopen week de Sacharovprijs van het Europese parlement. Die wordt elk jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor de mensenrechten. De vakbonden hebben de stakingen in de klimataal beëindigd. Werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO. De onderhandelingen lagen sinds juni stil... Gistermiddag begonnen de gesprekken weer en dat leidde meteen tot een akkoord. Daarin is onder meer loonsverhoging voor volgend jaar opgenomen van 1,5%. Het akkoord geldt voor ongeveer 325.000 werknemers. Het weer in het zuiden droog met kans op mist, minima rond 4 graden. Overdag in het noorden nog eerst regen. Later soms zon en weinig wind, en het wordt 12 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Jawel, de trouwe hoorspelluisteraars die weten het al. In dit uur gaan we namelijk verder met de hoorspelserie The Hobbit. Gebaseerd op het fantasieboek voor kinderen geschreven door de Britse hoogleraar J.R.R. Tolkien. De hoofdpersoon is de hobbit Bilbo Balings... die, zoals dat van een hobbit verwacht mag worden... een heel rustig en voorspelbaar leven leidt... totdat hij de tovenaar Gandalf ontmoet... en samen met hem en dertien dwergen op pad gaat... om de schat die de draak Smaug van de dwergen heeft gestolen... terug te veroveren. Het wordt een hele lange en vooral ook spannende reis... gedurende welke diverse angstaanjagende tegenstanders... hen naar het leven staan... Luistert u naar De Hobbit, deel 7 en 8. Een bijdrage van de NCRV uit 1983. De Hobbit. Een bewerking tot luisterspel van het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien... door Koerspoort. Vertaling, Max Sjoeghardt. Regie, Ab van Eyck. Personen. Verteller, René Lobo. Bilbo Balings, Jaap Hoogstraten. Torin Eikenschild, Willem Wachter. De spinnen... Gila Vrijzen, Maria Lindes, Irene Nuis en Monique Smal. De dwergen: Fili, Jan Borges. Kili, Paul van der Lek. Balin, Piet Ekel. Dwalin, Jan Wechter. En bombuur: Gila Vrijzen. Technische realisatie: John van Waas en Gerard Kalspeek. Inspicient, Leon Dubois. Nadat de hobbit Bilbo Balings en zijn metgezellen... hun eerste angstige avontuur met de drie fraatzuchtige trollen... ter nood hebben overleefd... vallen ze in handen van de afschuwelijke aardmannen. Opnieuw treedt de tovenaar Gandalf reddend op. De grote aardman wordt gedood... en het reisgezelschap weet te ontkomen... met uitzondering van de hobbit zelf... die in de duistere diepte van de grotten... een angstige ontmoeting heeft met het slijmerige schepsel Gollum. Gelukkig vindt Bilbo een ring... waarmee hij zich onzichtbaar blijkt te kunnen maken... Nadat de hobbit zich weer bij het reisgezelschap heeft gevoegd... zetten de op wraak beluste aardmannen weldra de achtervolging op hen in. Bovendien verzamelen zich rondom hen in het woud de wilde wolven. Door in de bomen te klimmen weten Bilbo en de dwergen tijdelijk het vege lijf te redden. Maar de heer van de Adelaars moet eraan te pas komen... om hen uit de greep van hun achtervolgers te bevrijden. 15 vogeltjes in vijf sparren. Een zeer in vuurige in de baan. Ja, Vrienden vogels, ze kunnen niet vliegen. Wat moeten we doen met die grappige dingen. Leven roosteren of langzaam stoven. En warm op die zo uit de oven. Ja, toven, toven. Vlieg weg dan, kleine vogels. Vlieg dan weg als je kunt. Kom naar beneden. Kleine vogels, als je niet in je nestjes geroosterd kunt worden. Zing, zing dan, kleine vogels. Waarom?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 Bak en toast, je braad en rooster zit op baarden afzijn. Ogen glas zijn tot haar stinkt en huid hard. Joehee! Het smelt potten zwart. Zo erg, zo erg, zo sterven weg. En maakt er nog op slag en vraag. Joehee!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 De vlucht eindigde voor hem net op tijd. Vlak voor zijn armen het begaven werd hij rillend van angst... op een brede rotsrand op de berghelling neergezet. Daarna vindt de ontmoeting plaats met de machtige B. die over de magische formule beschikt... om de gedaante van een enorme beer aan te nemen. Op listige wijze weet Gandalf deze krachtmens gunstig te stemmen... zodat Bilbo en de dwergen in dienst huis... en verzorgd door een groep wonderlijke dieren... enige tijd op verhaal kunnen komen. Goedemorgen, goedemorgen. Zo, dus jullie zijn er allemaal nog, zie ik. En uh, meneer Balings, wat is wakker? Nog niet opgegeten door de vaars of de aardmannen? <laughs> het konijntje wordt weer lekker dik van brood en honing. Kom, eet nog wat. Oh, bent u weer terug? Waar bent u geweest? Het was een goed verhaal van jullie, ja. Maar ik vind het nog mooier nu ik zeker weet dat het waar is. Gandalf, je moet me vergeven dat ik je niet op je woord heb geloofd.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 In het pikken donker lagen ze dicht tegen elkaar aan en sliepen, of probeerden te slapen. Hoor je dat, Philly? Ik hoor voortdurend geschuiven om ons heen. Eng is het hier. En zo donker, aardig donker. Ik dacht dat ik wat zag. Een soort schijnsel. Ogen. Het lijkt wel ogen. Lichtbleke bolvormige ogen. Als van insecten. Alleen groter. Veel groter. Afschuwelijk. Wat, Wat was dat? Vliegmuizen. Reuze vliegmuizen. Ik wou dat we daar vuur konden maken.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 Daar gaat hij weer. Eén. Twee. En drie. Prachtig. Je hebt de haak precies in de boot gegooid. Nu inhalen. Voorzichtig. Ja, hij pakt. En nu trekken, mannen. Uh, uh, uh. Ja. Ja. Uh. Uh. Uh.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 Het is helemaal over een rivier gesprongen. Ik was net uit de boot geklommen. Ik schrok. Help! Kijk! Bomber! Bomber is in het water gevallen. Hij verdrinkt. Een touw doorin. Ja. Hier. Gooi je. Vlug! Heeft hij het te pakken? Ja! Trekken vlug! Ja. Oh, yeah. Leg hem hier maar neer. Bomber. Bomber. Hij is dood. Nee, kijk maar. De avond. Is slaap? Bombeur. Hé, hey, wat is wakker? De betoverde Rivier. Je kan roepen wat je wil. Help eens, mannen. Pak hem maar op. We zullen hem moeten dragen. Ja. Ja, hoe kun je toch zo stom zijn? Is net wat voor die dik zou. Wat is het? Die zwaar. Ja, toen nog maar, lopen. loopt. Ja. Hoor jullie dat? Horensgeschaald lijkt het wel. En geblaf van honden?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 Ik ben ook zo'n honger. Ik heb zo'n honger. Ja, wij ook. Kom mee. Gaan jullie maar. Ik ga hier liggen slapen. En van te dromen als ik het toch niet kan krijgen. En ik hoop dat ik nooit meer wakker word. Hé, hey, stil eens. Het is net of ik daar licht zie schijnen in het bos. Fakkels. Vakkels? Ja. En Een vuren? Net als in mijn dromen. Daar moeten we op af. Ze hebben eten daargens. Ja, ik ruik het. Heerlijk gebraden vlees. Het bos in. Wat zijn ze nou? Ik zag ze. Ik ook. Elfen zijn het. Honderd en elfen. En een boskoning met een kroon van bladeren. Ik eet een heleboel eten. Oh, wat zijn ze nou? Sst, stil is? Kijk daar. <laughs> er zijn de lichten. En de elfen. Ja, en dan. Schiet dan op. Niet allemaal tegelijk. Vooruit meneer Balings. Ga met ze praten.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 Daar, de boskoning en de elfen. Wat groen en witte juwelen op hun kraken. Prachtig zijn ze. Heerlijk. Dat gebraden vlees. Wacht, jullie blijven hier. Deze keer ga ik zelf. Lorie, Lorie. Pili, Kili. De kreten van de anderen klonken al verder en verder. En tenslotte verstierf alle lawaai volkomen. En was hij alleen in een volslagen stilte en duisternis achtergebleven.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 Gelukkig was hij bij bijtijds opgeschrikt... want in uiterste wanhoop trok Bilbo zijn zwaard uit de scheden... en prikte het monster ermee in de ogen. Toen werd het dier razend. En sprong en danste. En de poten schopten in afschuwelijke stuiptrekkingen... tot Bilbo het met de volgende slag doodde. Toen viel hij neer. En herinnerde zich lange tijd niets meer. Het gewone, faalgrijze licht van de bosdag omringde hem toen hij bijkwam.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 En dan nu maar op zoek naar mijn vrienden. Dan heb ik geen idee welke kant ik uit moet. Hm. Voorzichtig aan maar. Dan zullen hier wel meer van die afschuwelijke spinnen zitten. Wacht. Ik kan beter mijn ring nu maar omdoen. Zo. Dan zien ze me tenminste niet aankomen. Wat is het daar donker? Oh, ik zie het al. Spinnenwebben. Een heleboel bij elkaar. Oh, wat een Een hevige worsteling. Maar het was het waard. En ze hebben wel nare dikke huiden. Maar ik wil wedden dat ze van binnen lekker sappig zijn. En of ze zullen eerlijk smaken als ze een tijdje gehangen hebben. En laat ze maar mee te Ze zijn niet zo dik als ze moeten zijn. Hebben de laatste tijd niet zo goed gegeten, denk ik. Maak ze zijn. Maak ze bestaande voet dood. En laat ze een tijdje dood. Ik wil weten dat ze nu al dood zijn. Nee, nee, nee. Dat zijn ze niet. Nee, nee. Ik heb er net één in spartelen. Kwam net weer bij. Na een heerlijke slaap. Ik zal het je laten zien. De dwergen. Dat moeten ze zijn. Die bundeltjes die er aan die tak hangen. Ja, dat zei ik toch. Laat toch maar even hangen. Ik moet in vredesnaam tegen die ellendige geweest te beginnen? Stenen. steden moet ik hebben. Wacht, ik zal ze. Eén, twee. En hier, nog één. Ja, goed zo. Kom maar hierheen. Ik zal jullie weglokken, ellendelingen. Kom dan. Auwe dikke spin! Een levenstuk verdriet! Auwe dikke spin! Zie je lekker niet? Etterkop! Etterkop! Hou maar op! Auwe dikke sufkop in je dikke buik! Auwe dikke sufkop! Zit je buik? Etterkop! Etterkop! Hou maar op! Ik loop heus niet in jouw fuik. Meer stenen. Ik zal jullie. Kom maar. Kom maar. Hier moet die zitten, die ellendige stenen gooier. Dorf, joh, de schelde. van dan. Hier Robeen moet onze webben spinnen, dan kan hij niet weg. Spinnen. Spinnen. Sneller. Sneller. En nu vlug hier vandaan, die arbeidwergen bevrijden.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 ...toen de spinnen terugkwamen, woedender dan ooit. En nu zien we je, ellendig schapsel. Nu zien we je. We zullen je ook echt We hebben je lichter en je huid aan de boom houden. Oei, het Hij het Maar Nu zullen we hem te pakken. En dan zullen we hem een paar dagen met zijn hoofd naar beneden laten hangen. Tilly, biefer, schiet ook. Maak de andere ook los. Ik ga ze te lijf met mijn zwaar. Vooruit, prik, doe je best. Hier, jij, en terug kop! Er komen er nog meer aan. Ik zal verdwijnen. voor jullie mee. Ik zal verdwijnen. Ik zal de spinnen weglokken. Maar jullie moeten bij elkaar blijven. Zo, de ring om en dan gaan we weer. Kom maar, los. Kom maar, luia, lop.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 te ziek en te moe om wachtposten uit te zetten... of om beurtelings te waken. En daar moeten wij hen voorlopig laten. Aflevering 8 van de Hobbit. Vaten verkiezen de vrijheid. Personen. Verteller René Lobo. Bilbo, Jaap Hoogstraten. Thorin Willem Wachter. Dwergen, Piet Ekel, Jan Borkes, Jan Wechter en Gila Vrijzen. Koning der boselfen, Frank Richter. Keldermeester, Gila Vrijsen. Wachtmeester, Jan Wechter. Elfen, Frank Richter en Arthur Japin. Meester van Meerstad, Jan Borkes, Wachter, Piet Ekel. En stem uit de zaal, Arthur Japin. Technische realisatie, John van Waas en Gerard Kaltsbeek. In een grote grot, enkele meiden van de oostelijke rand van het Demsterwold... woonde in die tijd de grootste koning der boselven...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 We waren dood omdat we net slag hadden gaan leven tegen de spinnen. Spinnen? Afschuwelijke reuzenspinnen. Het wou de ervan. En we waren er bijna allemaal gegaan. Maar dat vertel ik je nog wel eens. Waar zijn de anderen? Hebben ze iets losgelaten over het doel van onze reis? Nou, de koning heeft het geprobeerd. Net als bij mij. Maar ze hebben niets losgelaten. Goed zo. Als je ze ziet, druk ze dan vooral op het hart niets aan de koning te vertellen... voordat ik daartoe verlof geef. Waar zitten ze? Allemaal in aparte cellen. En jij?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 Net aangekomen. Moet geproefd worden. Eh, we kunnen de koning niet van alles voorzetten. Ja. De proost. Eerst nog maar een slok. Ik zal straks nog genoeg werk krijgen om al die lege vaten uit de kelders te ruimen. Het smaakt goed. Ja. Ah, ja, uitstekend. Er is vanavond een banket. Je kan geen slechte spullen naar boven sturen. Dorwinien. Uh, Eerste klas... jij uh, met je grap, uh, uh, Eerste klas wijn uit de grote tuinen van Dorwinien. Uh, uh, uh. Ja, zeg dat wel. Uh, zeg dat wel. Uh, uh. Het duurt er niet lang.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 De meesten zijn boven. En in de bossen aan het feestvieren. Groot heersfestijn. Stop. Hier zit Toren. Toren. vlag Naar buiten. Een machtig bilbol. Gandalf heeft de waarheid gesproken. Jij bent werkelijk een prachtinbreker.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 We zullen bond en blauw worden gestoten en in stukken worden geslagen. We zullen verdrinken. Ik doe niet mee. Ik dacht dat jij een verstandig plan zou hebben, meneer Balings. Dit is een waanzinnig idee. Nou, goed dan. Goed dan. Komen jullie dan weer mee naar jullie aardige cellen? Dan zal ik jullie weer opsluiten. En we denken dan maar wat anders. Maar die sleutels krijgen jullie nooit meer te pakken. Oh, nee, niet terug. Nou, vooruit, beeld, naar de kelder. Nou, schiet op dan. Het is hier vlakbij. Op je tenen. En stilte.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 Het is hier zo benauwd. De menen stinkt naar rotte amper. Kom maar dicht. er aan. Hé, waar zit de keldermeester? Ik heb hem vanavond niet aan de tafels gezien. Hij hoort hier te zijn om te laten zien wat we doen moeten. Ik heb geen zin om hier mijn tijd te verspillen terwijl ze aan het feest zijn. Ah, kijk, kijk, kijk, daar zit de oude schurk met zijn hoofd op een kroes. Hij heeft hier een feestje gehouden met een kapitein. Hé, hey, wil je eens wakken? Jullie zijn allemaal laat. Ik zit hier beneden maar te wachten... Terwijl jullie drinken en feestvieren... maar <Grijp en tot> je wonder dat ik van verveling in slaap ben gevallen. En dan vooruit! Die vaten moeten naar buiten. Gooi de luiken vast open. Moeten al die vaten? Weet je zeker dat ze leeg zijn? Ze zijn behoorlijk zwaar. Oh, je ziet er, de arme beluien niet snudden weten niet wat zwaar is. Ze moeten allemaal naar buiten. Oh. Oh. Lijf de dat is onze dag, daar hier steeds opnieuw precies in zwijtrecht Wat Heb jij in de rivier? In het vlak. dat voelt ons alle volk, verdruld, maar rond dat zwaar. Hoe het u je ook, niet voor je ook. Nou ja, omlaag dan maar. Nee, ik word als vier van niet moe. Als ik spaar met energie En het oots een elf en en is doe Omlaag jij! 1, 2, 3! Ja, rollen geeft ons reuze lol Wij zijn dit werk gewoon rollen, rollen dat is onze rol Zo is ons rolpatroon Weer een half vol vat, hoe dat nou kan Vol tegenstrijdigheid. We er nog een rolberoerte van. Omlaag, jij ben je kwijt. Waarom? Is altijd mijn oh, is... rol Ja! Ja, een goede vraag. vraag. Kijk, het is voor haar en vader goed. Zo doet het omlaag. En zo zijn wij altijd aan de rol.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 De dag werd lichter en warmer toen ze verder dreven. Na een tijdje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 Zit je nog in de gevangenis Dan ben je vrij. Ja. Fruit, help liever een handje. Ja, en jullie, Fili en Kiri, trek Dori eens aan de kant. Ja. Ja. Die is half dood, geloof ik. Kom, kom, Dori, kom, Dori, kom hier, geef een hand. Ja, kom, kom. Nou, nou, zo. Daar zijn we dan. En ik geef toe, we moeten ons gesternte en meneer Baalings bedanken. Maar echt dankbaar zullen we ons pas voelen als we wat gegeten hebben. Ik vergaan van de honger. Ik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 De enige die diep ongelukkig was, was Bilbo. Dat is wel een klein beetje zielig. U heeft geluisterd naar het zevende en achtste deel van The Hobbit. Geschreven door J.R.R. Tolkien, vertaling Max Schugardt, bewerking Koert Poort, regie Ab van Eijk. Het was een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1983. En natuurlijk, volgende week laten we u hier in hetzelfde uur op Radio 1 bij de VPRO deel 9 en deel 10 horen.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 En wilt u van tevoren weten wat hier bij woord op Radio 1 van de VPRO... zowel de revue passeert, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebook-site. Dat adres is facebook.com woord.nl. Dus facebook.com woord.nl. En als u daar niet uitkomt, dat is geen probleem. Stuur dan maar even een berichtje naar mij. Dat kan via woord.nl. En dan maak ik het gewoon voor u in orde. En zet dan even in het onderwerp nieuwsbrief. En uh, dan ga ik echt mijn best doen. Goed, voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar datzelfde adres... Word at En twitteren kan met hashtag Woordradio. Schrijven, jawel, heel oude wet, maar het kan nog steeds hoor. Naar de VPRO ter attentie van Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. We gaan even luisteren naar een kort journaal. Want het is al even uh, ja, over een minuut voor vijf. Uh, daarna hebben wij nog twee onderwerpen voor u in petto. In het laatste uur tussen zes en zeven het Wel en we. Van huisvrouwen door de decennia heen. En zo meteen in het volgende uur een documentaire over gastarbeiders. Blijf er even bij. Het worden twee uh, mooie uurtjes. Zeker de moeite van het beluisteren waard. Tot zo.